Gert Kluik met het NOS Journaal. Koningin Beatrix en prinses Min aangekomen bij het ziekenhuis in Innsbruck, waar prins Friso ligt op de intensive care. Kort na elf uur verlieten de koningin en de prinses hun verblijf in leg, waar ze de nacht hadden doorgebracht. Prins Willem-Alexander liet zich vanochtend in leg kort uit over zijn broer. We weten niet zei hij tegen journalisten. Verder bedankte de kroonprins de mensen in het Duits voor hun medeleven en zei hij te hopen dat de familie verder met rust wordt gelaten. De toestand van Prins Friso is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst nog altijd stabiel. Hoewel hij een rustige nacht had, verkeert hij volgens de RVD nog altijd niet buiten levensgevaar. Prins Friso raakte gisteren bedolven onder een lawine. De berichten over de medische toestand van Prins Friso, die vanochtend via NRC Handelsblad naar buiten kwamen, zijn grotendeels niet correct. Dat zegt een woordvoerder van het academisch ziekenhuis in Innsbroek. Een NRC-journaliste meldde onder meer dat Friso geen schedelbasisfractuur heeft en geen verwonding op zijn lichaam. Ze zei zich te baseren op een gesprek met een van de behandelend artsen. De ziekenhuiswoordvoerder wil niet vertellen wat er wel of niet klopt aan de diagnose in het dagblad, maar volgens hem is die grotendeels onjuist. De NRC-journalist houdt vast aan haar verhaal. De Nationale Ombudsman gaat openbare verhoren houden, hoorzittingen houden over de manier waarop de overheid op de q koorts heeft gereageerd. Alle sleutelfiguren die betrokken waren bij de aanpak van de q koorts kunnen een oproep verwachten voor de openbare hoorzitting. En dat geldt ook voor de oud Klink van Gezondheidszorg en Verburg van, van Landbouw. Volgens de Ombudsman heeft de overheid nog niet serieus naar een passende oplossing gezocht voor de financiële schade die de patiënten hebben geleden als gevolg van hun ziekte. Het weer bewolkt en plaatselijk een beetje regen of motregen. Het wordt 10 graden. Vanavond en vannacht trekt een koufront over het land. De temperatuur daalt naar 2 graden aan zee en tot omstreeks het vriespunt in het binnenland. In de kustgebieden winterse buien. Morgen overdag in het hele land winterse buien. Dit was het nws journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op sneller gecontroleerd vandaag op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkem. Maar ook op andere plaatsen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlow. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon van van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des hebben doorstaan. De klanken van Weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 DFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Het is 11 uur geweest. En dat betekent dat u bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En ik neem u weer mee terug in de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Met weet je nog wel oudje? Uit 1928. Het komende Muziek van onder andere Jeannette van Zutphen. Anneke Greulo komt voorbij, Marijke Hofland. Maar er is deze mooie plaat van Thea Dobst, Ria Valk, Marijke Murkens, Rob de Nijs en The Lords. Met Calling the Stars. We het nu hier op CFM Zandvoort. Het is een heel oud lied met een oud geluid. Maar ook vandaag de dag kun je er altijd kant mee uit Je trekt het maar naar eigen wens, en ander jasje aan Je hoort dit als de Supremes het zingen gaan So die hoor ik maken van dit long ago Het staat voor ons wel nou vast, als zij het zingt, dan klinkt het zo Zo'n lied van toen Als de Rolling Stones het doen Rollings for two Rolling Stones en zingen it again Maar you come running back, I said no. can't write it now. You come running back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy. Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het dal? Zingende Salvera zoetjes, weet je hoe het klinken zal?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 Met taal. Kom je Gaan We ga wat zingen voor de mensen. Zijn jullie klaar om te beginnen? Simon? Ik ben klaar! Theodore? Haha, zeker! Elwin? Elwin? En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de war schopt Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom vanavond de, de deur niet meer uit Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin Mijn broek is gescheurd en mijn hand aan de eruit Laat het toe, laat het erin de Grunlo, als jij op jouw manier in zingen gaat Wordt dat meteen een zesde gouden plaat Raba U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. We horen de muziek van Anneke Greulow. En Charlie, ik geef je ring niet meer Oftewel, Charlie, ik geef je ring niet meer terug. Daarvoor Jeanette van Zutphen met je naam uit mijn hart. En daarvoor Trea Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en de Lords. Met Calling the Stars. CFM Zandvoort. Een reisje terug in de tijd.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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn aangekomen bij het ziekenhuis in Innsbroek... waar prins Friso ligt op de intensive care. Kort na 11 uur verlieten de koningin en de prinses hun verblijf in leg... waar ze de nacht hadden doorgebracht...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 Muziek van onder andere Jeannette van Zutphen. Anneke Greulo komt voorbij. Marijke Hofland. Maar is deze mooie plaat van Thea Dobbs. Ria Valk. Marijke Murkens. Rob de Nijs en de Lords. Met Calling the Stars. We horen het nu hier op CFM Zandvoort. Het is een heel oud lied met een oud geluid.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 The days are coming, the the hammer I collect. Drink best, how are you? How do you do? Ooh, ooh, ooh, ooh. Give me a song, dear, or give me a bell. I'll sing it for you. Everybody, ring it for you. Give me a hammer.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 Stones, dude, rolling, rolling Stones, let's do it. Rolling Stones, let's sing it again. Darling, to know all the time. You know I yes you yes, do. Yes. Darling, I see. This is what I see, baby. Yeah, you wanna be free. Side. When I kiss you goodnight, night, night. But you come, come running back, back. tell it, baby. But you, you come running back. back. I said it now. You come running back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy. Kijk daar geen paardenvoetjes, trippel, trappel door het tal. Zingen de zoetjes, weet je hoe het klinken zal? O, oh, goede bos, goed weer.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 Morgen met taal Kom Chipmunks, we gaan wat zingen voor de mensen Zijn jullie klaar om te beginnen? Simon? Ik ben klaar! Theodore? Haha, zeker! Elvin? Elvin? En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de mars schopt Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom vanavond de, de deur niet meer uit Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin Mijn broek is gescheurd en mijn aan hand gaat hand eruit Laat het toe, laat het erin Grunlo, als jij op jouw manier in zingen gaat Voordat meteen een zesde gouden plaats a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 The red.